Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Yeah.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 En dan hebben we het eerste uur hebben we drie onderwerpen. We gaan eerst praten met de voorzitter van de hoteloverleg, Tom van der Zenen moet ik wel goed zeggen, ja. En die heeft een uitgebreide brief gestuurd aan de gemeenteraad. Als tweede onderwerp praten we met de vertegenwoordiger van de GGD. En als derde onderwerp in dit eerste uur praten we met iemand over een bijzonder project. Rogier de Nijs, die, een, die maakt van afval muziekinstrumenten.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 Uh, nou, eigenlijk, uh, ja, het okay, gros van ondernemers Zandvoort uh, werkt uh, uh, steeds beter samen met het in Zandvoort. onder ja. de bezielende leiding van Dek Hulsbors. Dus, ja. uh, nou, dat wat ja, <laughs> ja, ik net zeggen. Sorry? Ik wilde mijn inleiding nog even afmaken. Sorry, want, ga je gang. Nee, dat geeft niet. Maar uh, die brief is uh, gisteren of eergisteren bezorgd bij de gemeenteraad. Ja. Um, wat mij opviel aan die brief is dat het uh, uh, eigenlijk de positieve insteek is. Absoluut. En, um, er is te veel om over te praten, want daarin staan in de brief dan zoveel dingen waar je over zou kunnen praten met elkaar. Ja. Ik heb afgesproken dat ik een aantal elementen eruit wil pikken met je. Ja. Um, waarvan ik denk, uh, dat kunnen we even wat uitgebreider belichten. Mensen die die hele brief willen lezen, die kunnen gewoon naar de gemeente Zandvoort besturen. informatie, ja. En die brief komt dinsdagavond in de commissievergaderingen.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 Uh, ja, maar hebben we ons gedachten nog niet over laten gaan. Ik weet wel dat je dan twee maanden per jaar. eigenlijk alleen in het hoofdseizoen. heb je iemand nodig die uh, daar uh, de parkeerders begeleidt. Dat, ja. dat ze fatsoenlijk parkeerden. Dat deed de Bruin zo vroeg ook altijd. Dat was ja. zeg maar wel een toegevoegde waarde. Maar goed, ja. er valt dat nog een hoop beter. te beter. Zo komen we toch weer tot, tot extra plannen. hè? Ja, ja, ja, ja. Nee. ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ik denk mee. Ik heb nog een derde aspect. En wat mij ja. opviel is tijdens de Grand Prix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 onwijs belangrijk. Ja, en hou de uh, druk erop. Zorg ervoor dat de gemeente in actie komt en in beweging blijft. Want als je dat yeah. een maand laat versloffen, dan voor je het weet is de zomer weer... Uh. Zeg, ik, ja, moet je, ja, ik moet je helaas ja, ik nu... Ben je, ik ben dit ondernemer bij onze raad wel lastig, maar uh, jij moet verder met je programma hebben, Nou ja, heb, we hebben een bepaald programma, daar wil ik een beetje aan houden.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 en ja. ik denk dat het beter kan. En nogmaals, de ondernemers staan te krap om ermee aan de slag te gaan uh, in samenwerking. Oké, okay. helemaal nou, goed. Uh, Tom, heel veel succes. Dank je wel. En bedankt. En we zullen, je we zullen je ongetwijfeld nog wel eens spreken de komende maanden. Lijkt me leuk. Of de komende jaren, ja. jaren zelfs. Ja, dat, uh, nou, dat mag ik wel hopen. Ja. Ja. Ik hoop dat je dat maar een paar maanden op Oké, okay, succes. Succes met het programma. Oh, hoi. Hoi.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 Kom ik weer aan gereden? Is er en ergens een heel klein plekje vrij? Het is inmiddels alweer drie kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad met te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. En voor de vierde keer rijd ik weer door het straatje. Hoera, daar gaat een windje weg. Eindelijk is het op een gaatje. Maar wat is dat nou? Die man die gaat niet. We zijn alleen ik ticket dat we een zijn. het is hetzelfde in alle grote steden. Toch heb ik helaas een hele goede reden waarom ik niet kan reizen met de trein. En voor de zesde keer ik met de passage. Nergens zie ik iets. Ik ben beladen met de nodige bagage, mijn versterker rug, gitaren en ballage. Ik kan niet echt niet komen op de fiets.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 Ja, jullie ook bedankt en uh, fijne uitzending nog. Ja, bedankt. Succes. Ja, Wat de best kust nodig heeft, ja, Dit, is dit. Goedemorgens antwoord. CSF's. much to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 That sounds kind of <laughs> mean